Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. In Haarlem is iemand om het leven gekomen door de storm. Een vrouw van 51 zat als bijrijder in een auto toen daar een boom op viel. Hulpdiensten hebben geprobeerd om haar te reanimeren, maar dat is niet gelukt... Storm Poly zorgt op veel plekken voor schade en overlast. Zo rijden er geen treinen in de noordelijke helft van het land. Merkt ook deze reiziger in Groningen. Oh, oké, okay. is cancelled. Alles is gecanceld. ja. Oké, okay. oké, okay, well, but now I guess we'll figure things out. <laughs> Do you have an alternative? Stay with some friends. I'll have to text my friends. Oké, okay, nou, ze gaat wat vinden om ja, dan maar even onderdak in Groningen te behouden. Op meerdere plekken zijn parken gesloten... en bruggen in Groningen en Flevoland worden voorlopig niet bediend. En ook dikke pech als je vanochtend zou afrijden... tot half één vanmiddag worden alle rijexamens gecanceld. En de Formule 1-race in Zandvoort mag definitief doorgaan. Natuur- en milieuorganisaties spanden er een zaak over aan... omdat er door de race te veel stikstof in een beschermd natuurgebied zou komen. Dat zou ten koste gaan van de Dis en de rugstreeppad... De hoogste rechter gaat daar niet in mee. De race is op 27 augustus. En over een paar weken mogen vrouwen in Afghanistan niet meer naar een beauty salon. De Taliban verbieden ze, zegt Zuid-Azië-correspondent Aletta André. Het is een, een nieuw besluit in een lange reeks besluiten die het uh, ja, leven van vrouwen aantast. Um, het, ze hebben het gewoon naar buiten gebracht met een brief, een nieuw bevel... De salons waren nog een van de weinige plekken waar vrouwen in het openbaar samen konden komen. Parken waren al verboden voor vrouwen, de sportscholen waren al, ver, al verboden. Ik kan geen andere plekken meer verzinnen behalve dan nou ja, bij de buurvrouw thuis waar ze, waar ze elkaar kunnen ontmoeten. Dus die vrijheden worden nou ja, steeds verder ingeperkt, er is bijna niks van over. Voor vrouwen die zo'n salon runnen betekent het dat hun inkomen wegvalt. Veel van hen zijn weduwe en de salon was de enige manier waarop ze nog wat geld konden verdienen. En het weer nog, nog steeds veel regen en harde wind in de noordelijke helft van het land. In Noord-Holland, Flevoland en Friesland nog steeds code rood. Vanmiddag dan trekt de storm weg en het wordt max 19 graden. ZFM Aan Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie. Zandvoort, Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zee. He. Zandvoort. een zomerhit. Zfm. Dit is de zomer van ZFM. Met, Met. nu ZFM Luncht. Goedemiddag luisteraars.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 the same song.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 an open door It invites you to come closer It wants to show you more Even if you lose yourself And don't know what to do The memory of love Will see you through Oh, love to some is like a cloud To some is strong as steel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 Perhaps Love van John Denver. En we gaan door met klein orkest over de muur. Oost-Berlijn, Unter den Linden. Er wandelen mensen langs vlaggen en vaandels, parlenen en Marx.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 Soms op het Alexanderplein. Zaterdag 8 juli van 12 uur tot zondag 9 juli om 6 uur avonds. Wat ruim 40 jaar geleden begon als een rondje rem, is nog steeds een vaste prik op de kalender van de Katemarenzeilers. Sinds vorig jaar zijn er ook categorieën voor: kuiters, volers en windsurfers. De lange afstandsrace gaat richting Noordwijk, Katwijk en weer terug. Kijk voor meer informatie op www.zandvoort.nl/schuinstreepje-rondjerem2023. You are so beautiful, Joe Kokker. instrumentaal van de week. Kai Cheston Winding, geboren in 1922... was een Denemarken-afkomstige Amerikaanse jazztrombonist. Winding was een van de eerste trombonisten... die succesvol aansloot op de bob. Hij bleef echter toegewijd aan de swing... en was anderzijds op zoek naar uitbreidingsmogelijkheden... in de moderne jazz... In vergelijking tot GG Johnson is zijn geluid op de trombone ruwer. Hier is Kai Wending met More.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 I feel that empty space inside. But I can't do that without you.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 Dit was Rollercoaster van Danny Vera. Pluspunt zoekt vrijwilligers. Een Bali-medewerker. In de blauwe tram. Op maandagochtend van 9 tot 1 uur. Als je handig bent met de computer... en je je hand niet omdraait voor administratieve klusjes... dan stuur je een mailtje naar... Nathalie Lindeboom via n.lindeboom... .nl of bel je met telefoonnummer 3040... 700 3040 700. En kies dan voor keuze nummer 1. En de volgende is Ticket to Heaven, de Dire Street. Nee. Find yourself with a flower chain and a broken cat. Het was Direct met Solzioan. Wereldse Smaken is een multicultureel festival voor de Zandvoorters... toeristen en inwoners van Groot Amsterdam. Geniet op een ongedwongen manier van heerlijke gerechten... die geserveerd worden uit de mooiste food trucks. en luister en kijk naar de leukste optredens en street acts gedurende de hele dag en de avond. En dat drie dagen lang. En dat gebeurt op vrijdag 14 juli... Van drie uur middags tot zondag 16 juli tot negen uur avonds. When you say nothing at all. Ronald Keating. Steven Bos, geboren in 1961, is een Nederlandse sing- en songwriter en acteur. Hij werd vooral bekend om zijn nummer Papa. Stef Bos groeide op in zijn geboorteplaats Veenendaal. Op zijn 18e vertrok hij richting Utrecht om een lerarenopleiding te studeren. Hij ronde deze vijfjarige studie af en vertrok vervolgens naar Antwerpen om aan de theateropleiding Studio Herman Terning de kunst-kleinkunstrichting te volgen. Hij studeerde in 1988 af. Bos is getrouwd met de Zuid-Afrikaanse kunstenares Valerenka Paske... een kleindochter van Pieter-Willem Botha. Ze hebben drie kinderen en wonen afwisselend in Zuid-Afrika en Vlaanderen. Hier is, naar mijn mening, een van de mooiste Nederlandstalige liedjes... Stef Bos met Papa.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 Ik heb dezelfde handen en ik krijg jouw rimpels in mijn huid. Jij hebt jouw idee, ik heb mijn idee. En we zwerven in gedachten, maar we komen altijd thuis. De waarheid die je zocht en die je nooit hebt gevonden. Ik zoek haar ook en te vergeet, lang ik leven. Want papa, ik lijk steeds.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 darkness Volgens Herman Brood en het Wild Romans en Diana Kroll en Brian Adams met Feels Like a Woman. Ontmoeten, koffie en thee, verhalen delen en spelletjes doen. Een gezellige ochtend voor de zelfstandige senior. Onze vrijwilligers ontvangen u met open armen. Uw eerste bezoek is gratis. Kom vrijblijvend eens een kijkje nemen. 3 euro inclusief koffie of thee en natuurlijk wat lekkers. Aanmelden via Linden Oudendijk, l.outendijk, of telefoonnummer 3040700. 3040700. En het is elke dinsdag van 10 tot 12 uur. En de locatie? De Blauwe Tram. wij de Groot. Avond.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 Ik weten, want alles gaat voorbij maar ik geloof, ik geloof, ik geloof, ik geloof, ik geloof, en mij ik geloof, ik geloof, ik geloof, ik geloof, ik geloof, ik geloof, tot twee uur s'nachts afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Zowel de winkels, horeca als de woningen blijven wel per fiets bereikbaar. Hiermee wordt de regeling, die in coronatijd is ontstaan, gecontinueerd. Afgelopen jaren is gebleken dat de afsluiting van de Halterstraat... een positieve bijdrage levert aan Zandvoort als toeristische badplaats. En, al is het niet ieder ondernemer blij met de regeling... dat heeft ook een positief effect op de lokale economie... De afsluiting van de Halterstraat gebeurt met hekken. Bij de hoofdentree wordt een verplaatsbare hekwerk geplaatst... waarbij nadrukkelijk aandacht is voor de bereikbaarheid van de omliggende straten... en de verkeerscirculatie van het centrum. Zo wordt, om de verkeersdoorstroming van het centrum te verbeteren... de rijrichting van de Koningsstraat en de Kleine Krocht gedurende de gehele periode omgedraaid. Wij gaan door met een meest... Van Lone Star. But you love me It just blows me away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 Kom jij met de trap Misschien is het beter zo Maar we waren toch altijd Zeg me wel dat ik jou Nooit vergeten kan Nu ineens ben je weg Maar het voelt toch niet echt Alsof ik dit kan Denk je dat het makkelijk is Of zo Tot zover het ritme van ZFM Via de kabel op 104.5